En dan nog het weer. Vanavond overal droog en opklaringen. Morgen bewolkt en in de middag wat motregen. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Er staat dan een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. morgen wordt het rustiger en gaan de temperaturen omhoog. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A58 Breda-Eindhoven is in beide richtingen dicht tussen knooppunt De Baars en Moergestel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 De een helpt de ander. De een is een gearriveerd ondernemer. En die ander staat aan het begin van een toekomstig, hopelijk bloeiend bedrijf. Bedrijfje. Topmanagers helpen allochtone ondernemers. Straks. Voetbalclubs, profvoetballers die zich inzetten voor de maatschappij. Over nut en noodzaak, oud-voetballer, huidig manager van FC Twente, Jan van Halst. Goedenavond. Goedenavond. Jan, uh, wij tutoyeren. Dat is wel zo, uh, zo makkelijk. Heel graag. In Enschede, waar uh, vandaag een congres was, uh, dat heette Scoren in de Wijk, ging over de rol die betaald voetbal uh, kan spelen in de maatschappij. Dat is tegenwoordig ook een uh, miljoenenbusiness. Waar zet de club FC Twente zich voor in? Kun je een voorbeeld geven van zo'n maatschappelijk project? Uh, ja, nou wij hebben binnen onze stichting Scoren in de Wijk hebben we meer dan 40 projecten. Laat ik er één uithalen. Uh, uh, waarbij de combinatie tussen enerzijds de onderwijsinstellingen en uh, anderzijds de voetbalclub een rol spelen. Dat is uh, het project Taaltreffers. Ja. Uh, op een gegeven moment wordt er in, in, in, in bepaalde wijken lage letterdheid geconstateerd. Nou, daar kan je een heel mooi uh, programma voor schrijven ja. voor, voor kinderen om, om, uh, om dat te oefenen. Hè, dat ze op een hoger niveau komen. We hebben daar uh, in samenwerking met, uh, met het roc saction en de Universiteit Twente een heel programma voor geschreven. En dan komen ze uh, in een, via een computerprogramma bij FC Twente. Ja, maar, maar, hoe maar, merken merk die kinderen die eraan meedoen dat FC Twente daarin zit? Uh, ik open uh, het programma. Dus ze komen bij het stadion en ik heet ze welkom en ik zeg ik moet nu naar een nieuwe topspits in Brazilië. En vanavond hebben we een wedstrijd. Hier heb je de sleutel van ons stadion, van onze club. En jij moet vanavond de club leiden. En via allerlei taalspelletjes worden ze dan door het hele stadion geleid. Ze komen bij de kleedkamer van de scheidsrechter, het Elftal, in het spelershome, in een persruimte. Dus zo worden ze zeg maar uitgedaagd. En ondertussen komen ze ook allemaal spelers tegen die via allerlei woordspelletjes de kinderen uitdagen. Ja, en, en dat werkt gewoon heel enthousiasmerend. Want wat is daar het grote voordeel van uiteindelijk voor die kinderen? Nou, het blijkt dus uit, de, en, en daarvoor uh, uh, laten we dat ook allemaal monitoren door de Universiteit Twente... dat als je zeg maar, een regulier programma uh, aanbiedt aan de kinderen... Ja, dat komt wat droger over, blijkt in de praktijk. En als je dat combineert uh, met voetballers, hè, dat Brian is jou uh, uitdaagt om wat, uh, wat woordspelletjes te doen... Ja, dat daagt uh, de kinderen uit. En ik heb begrepen in de praktijk ook zelfs de leraren, die, die ja. zijn ook heel enthousiast mee. Ja, dus, dus het is heel, uh, heel uitnodigend. Is dat dan ook een, een dure zaak voor Twente? Ik bedoel, wat, wat kost het jullie? Nou, dit project uh, niet zo heel veel, hoewel we het wel in gezamenlijkheid doen. Dus uh, dat, dat wordt uh, deels gesubsidieerd, deels uh, moeten we daar ook zelf wat investeren... maar met name ook uh, ja, manuren daarvoor beschikbaar stellen, los van de, ja, van de spelers. Want uh, dat, dat, dat, dat is geen probleem bij FC Twente. Die doen automatisch mee, omdat ze weten dat we heel erg betrokken zijn bij dit soort projecten. Ja, uh, nou ja, we houden het op een paar duizend euro. Ja, ja, spelers zeg je, die doen automatisch mee. Uh, wat, wat is voor hun dan de lol om daaraan mee te doen? Want... Ik neem aan dat ze eigenlijk voortdurend in hun hoofd bezig zijn met voetbal en de volgende wedstrijd. Ja, maar voordat spelers bij FC komen, vertellen, ze, vertellen wij ze dat buiten het voetbal, dat is natuurlijk de core business, dat blijft ook overeind staan, maar dat we nog meer eh, activiteiten hebben op sociaal maatschappelijk gebied. En, en dat we ook verwachten van ze dat ze daar, eh, mits, mits het trainings en, en speelschema, dat toelaat, dat ze daar hun medewerking aan verlenen. Ja. En, en, en dat is wel um, een verkeerde beeldvorming. Men denkt heel vaak dat spelers daar geen interesse in hebben... maar het gaat erom dat je die vanuit de voetbalclub... Heel goed begeleid. En ook duidelijk zegt wat wordt er van jou verwacht. Je ja. kan ze niet even naar een Johan Kruifkoortje sturen. En vragen of ze daar een lintje door willen knippen. Ja. Nee, je moet echt duidelijk zeggen: we gaan er naartoe. Uh, Jij gaat even praten met iemand die uh, in de sociale isolement is gekomen. Je moet even met de projectleider praten. Dat moet je goed begeleiden vanuit de club. Ja. Ze komen uit hun comfortzone. Kijk, op het veld zijn het allemaal persoonlijkheden. Dan, dan, dan gedragen ze zich als de persoonlijkheid. Maar komen ze naar buiten, dan zijn het echt heel onzekere mensen die je gewoon moet begeleiden. Ja, wat ik wou zeggen. Maar uh, op zich is dat ook wel logisch. Want het zijn gewoon voetballers. Dat is hun core business. En sociaal werken is toch iets anders. Ja, daarom moet je ze ook daarin begeleiden. En dan blijkt ook, als ze als dan een paar van die projecten hebben meegedraaid. dan weten ze ook van, oh, werkt dat zo. En dan kan je ze eigenlijk bijna wel loslaten. Dan, dan, dan begrijpen ze ook wel wat hun rol moet zijn. Maar in het beginsel moet je ze echt begeleiden. Het lijken soms net mensen. Ja. <lacht> maar, maar waarom zet je jezelf er zo voor in? Wat is je eigen motivatie? Ja, nou, dat is eigenlijk met alles. Hè. Je kan uh, zo mooi beleid maken met elkaar, maar uiteindelijk moet het operationeel gemaakt worden door mensen die ook uh, dat, dat gevoel bij hebben in instantie. Dat is wel heel belangrijk, maar uiteindelijk uh, doordat je daarbij betrokken raakt, zie je ook de impact, uh, uh, niet alleen voor de maatschappij dat hij daar voordeel bij heeft... Maar je kijkt ook altijd naar je eigen belang. En ik merk ook in binnen onze organisatie, dat is ook een organisatie met zo'n 150 FTE's. Ook zij uh, uh, voelen zich trots dat ze iets meer kunnen doen dan alleen maar hè, tussen haakjes die voetbalwedstrijden tot een goed einde brengen. Ook door de week iets teruggeven aan de maatschappij, aan al die mensen die altijd naar je stadion komen. Ja. Ja, we hebben een beetje het, het deel- en vermenigvuldig-principe. Je moet eerst delen met elkaar voordat je uiteindelijk kunt vermenigv vermenigvuldigen. O, dat, is wel een, dat is wel een mooie, mooie diepgaande filosofie. Daar, daar moeten we toch even over nadenken. Dat is, het, is dat het sociale hart van een club? Dat zegt, wij, wij gaan delen wat we hebben. En dat leggen we neer bij mensen die het nodig hebben. En dat vermenigvuldigt zich dan ten positieve. Ja, uit, uiteindelijk wel ja. Kijk, het, het stereotype beeld is altijd zo uh, dat uh, een voetbalclub, uh, en dan chargeer ik misschien een beetje, maar nodig één keer in de twee weken tegenbetaling mensen uit om naar een voetbalwedstrijd te komen kijken. Ja. En voor de rest hoor of zie je waarmee van die voetbalclub. Dus dat is alleen maar nemen en iets teruggeven, dat zorgt uh, um, daarnaast ook, voor, uh, los van het feit dat het goed is voor de maatschappij... Maar ook voor heel veel binding, dus je, je, je, je, je, zeg maar, je achterband breidt enorm uit, ook mensen die niet eens naar het voetballen willen. Die dragen wel zo'n voetbalclub een warm hart toe en, en weten ook, en daardoor kom je ook in, in aanraking met allerlei andere instanties, wat, wat, wat ook, ook weer verbredend werkt voor, je, voor, de, voor de, zeg maar, de koek om je heen als club, uh, haal, je, haal je in huis. En, en dat zorgt ook, um, ja, dat, dat zijn allemaal bijeffecten, dat wisten we ook niet toen we hier maar aan begonnen, maar dat zorgt voor heel veel intelligentie rondom je club. Want het, het betekent in feite uh, dat je niet inderdaad alleen geeft aan maatschappelijke instellingen, maar dat je er als club zei het, uh, geen geld, maar in ieder geval morele winst voor terugkrijgt. Ja, ja, ja zeker. zeker. En, en dan kijk je puur naar, naar de achterban. Naar de, de supporter, is een algemeenheid. Maar een heel groot bijkomend effect, en dat merk ik nou als, als verantwoordelijke voor het operationele proces bij FC Twente. Bij zo'n voetbalclub gaat de hele focus en ook de financiële middelen meestal naar het elftal en naar de technische staf. En er is uh, uh, niet zoveel noodzaak wordt erin gezien om ook te investeren in een marketingafdeling of in uh, nou ja, de, de financiële afdeling. Dat hangt er altijd maar een beetje bij. En doordat je dat soort partijonderwijsinstellingen bijvoorbeeld, uh, uh, gemeentelijke overheden, bij je betrekt, kunnen ze jou heel veel adviseren. Omdat ze het ook leuk vinden om iets te doen voor die club. Ja. Nou, zo, zo snijdt het net zijn twee kanten. Nou ja, ik vroeg me wel af, een voetbalclub is toch een in zichzelf opgesloten organisatie die nu uh, dingen doet uh, waar die eigenlijk helemaal niet voor is uh, opgeleid. Hoe krijg je dan toch die ...zaken zo voor elkaar, dat je naar die buitenwereld toe kunt. Nou, daar, daar speelt zo'n congres zoals vandaag is gehouden een hele grote rol in. Daarin zijn ook resultaten van de Universiteit Utrecht eh, gepresenteerd... ...waaruit blijkt dat als, als je zo op gaat stellen, hè, zoals steeds meer clubs doen... Hoor, ...want ja, ik praat natuurlijk met de FC Twente-pet op... ...maar vandaag bleek ook dat zeker alle 18 Eredivisie-clubs... ...een sociaal-maatschappelijk programma hebben... Eh, ...de een wat meer dan de ander weliswaar... Mm. Maar uh, de in zichzelf gekeerde voetbalorganisatie, dat is echt verleden tijd. Ja. Je moet echt naar buiten gekeerd uh, gaan en je openstellen voor dit soort activiteiten. Ja. Dat is echt, echt uh, de toekomst. Jan, ik laat je even een stukje horen van uh, uh, Joost Prinsen, een liedje. Op tekst van de bekende Enschedese dichter, helaas overleden, Willem Wilmink. Meestal riep er iemand wel, kom maar Freekie, doe maar mee. Welke kant die uit moest schoppen, daarvan had hij geen idee. Freeke, dat is een, een downie, een jongetje met het syndroom van down... mocht wel meevoetballen. Is dat een project waar Enschede Twente geld aan geeft, aan dit soort zaken? Nee, geld geven we eigenlijk nooit. En dat, en, en dat past ook niet. Hè. Wij krijgen geld van, van sponsoren en diverse andere activiteiten. En om het dan door te geven, dat kunnen die bedrijven zelf wel. Wij, wij investeren heel veel in, in onze platform. En als, als je bijvoorbeeld hè, als je dan, uh, de link met dit liedje maakt. Ja? FC Twente heeft ook een G-voetbal elftal. En dan nodigen we een, een verstandig gehandicapte elftal uit de regio uit. Die laten we eventjes profvoetballer zijn. Dus gewoon in de kleedkamer met een, uh, een bespreking en sportmaaltijd en in de spelersbus. En dan gaan ze naar een ander G-elftal in de regio. En dan zijn ze even... FC Twente tegen Richters Bleek, het LRG eh, 11 tal <laughs> komen dus, ja, dat, Dan komen ja. ze met de spelersbus aanzetten. Oh. Dan komen ze met de spelersbus. voor walker alone wordt gespeeld. Oh. Er is een beetje, beetje vuurwerk aan de zijkant. Dus ja, Dat is even een droomdag. Dat, dat kost even de huur van een spelersbus, om het maar even zo te zeggen. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Dat is geweldig. Ja, Daarmee maak je, maak je ze heel blij. En je geeft ze iets uh, uh, van eigenwaarde uh, natuurlijk. In Groot-Brittannië is zoiets als uh, bij wet geregeld. Hè? Ik meen de voetbalact, uh, na aanleiding van allerlei stadionrampen... ooit in het leven geroepen. Hier gaat het op vrijwillige bedrijf. Basis. Zou, zou dat er af moeten, dat vrijwillige? Nee, want nou ja, dat, dat zou de meest ideale situatie zijn. Hè? Dat iedereen vanuit het hart doet. En zo is het bij ons ook ontstaan. Maar, um, en, en, en alle projecten die nou over heel Nederland gedaan worden, die, die ontstaan ook uit het hart. Maar Eigenlijk was vandaag ook uit het congres de boodschap. Van nou, we moeten eigenlijk daar met alle 18 eerdivisieclubs Moeten we dat meer bundelen. En, mm. en ook de, meer contact zoeken met de overheid. Want er is nog steeds zo'n stereotyp beeld. Dat alleen maar die clubs financieel moeilijk hebben. En uh, bij de baan van de dag leven. Mm. Maar dit is echt iets dat we over vijf jaar weer zo'n congres organiseren. Dat we zeggen, nou, we hebben nou structureel. met de overheid, met de landelijke overheid. te beginnen met de, met de uh, lokale overheden. Hebben we overleg om al die projecten die al. Uh, uitgevonden zijn uh, uh, ja, te optimaliseren eigenlijk met behulp van al die betaald voetbalorganisaties. Ja, wat ik begrijp, uh, laten we zeggen, de betaald voetbalorganisaties... met 36 in getal betalen met elkaar zo'n 3 miljoen... Uh, en dan doet, uh, doen de sponsors daar nog eens 3 miljoen bij? Dat is totaal ongeveer? Ja, dat is ongeveer het beeld dat geschetst wordt. Ja, ja. Ja. En, en dat is voorlopig wel genoeg om, uh, om die aardige interessante dingen te blijven doen... die jullie nu doen? Ja, het gaat, niet, het gaat niet zozeer om geld. Het gaat om, uh, er zijn al heel veel, als je hier kijkt naar de gemeente Enschede, die hebben zelf al heel veel projecten. En die, uh, de, de ene uh, wat succesvolle maar met name de minder succesvolle projecten. Daar moeten we juist uh, als BVO zouden een rol in moeten spelen. En dat doen wij ook. Zeg, nou, wat kunnen wij dan doen als er een, uh, een, een, een scholingsprogramma is vanuit het ROC van Twente in samenwerking met de, met de gemeente Enschede... Mm -hmm. Um, waarom laten we ze niet gewoon uh, op, het, op het trainingscentrum in Hengelo uh, komen, waar onze A-selectie traint, waar ze Brian Roeij zien lopen, waar Sander Bosch even binnenkomt. Oh, um, ja. Nou allemaal dat soort, dat soort We hebben het zelf in het begin zo gehad, maar ze hadden ze verplicht les al, al, al, al uh, buitenlandse spelers bij ons en die kopen dan in een klasje van allochtonen die ook Nederlands moesten ja. leren en dan gingen ze gewoon bij elkaar afkijken en, en al dat soort kinderachtige dingen, maar dat zorgde voor zoveel binding en enthousiasme. Ze gingen allemaal over. Goed. Jan, ik hoor een hoop bevlogenheid. Wat ga je nu doen vanavond? Vanavond, ik zit hier bij de gemeente Enschede en we krijgen vanavond een, een sportprijs uitgereikt. Ik Echt, weet nog niet precies uh, uh, wat, maar, maar ik een. heb begrepen, het is niet alleen, ja, ja, ja, ja. En, <laughs> maar goed, nee, we raken niet verzadigd. We zijn er heel blij mee, helemaal, omdat het niet alleen uh, op, op basis van onze sportieve resultaten is, maar meer uh, de rol die wij proberen te spelen in de regio. En dat, ja, dat mag ik bijna niet zeggen als ex-voetballer, daar ben ik bijna nog trots op. Fijn, nou goed om te horen, dankjewel en een mooie avond Jan van Halst. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. Als ervaren ondernemer weet je hoe de markt in elkaar steekt. Waardevolle kennis voor jongere allochtone ondernemers kun je overdragen natuurlijk. Marco Korf, goedenavond. Goeienavond. Goeienavond. Mag ik u een ervaren ondernemer noemen op het terrein van financiële dienstverlening? Ja, ik heb al 30 jaar dit vak. Dus, uh... Wat is dat vak? Wat doet u? Ik ben uh, accountant. En ik heb uh, 30 jaar leiding gegeven aan een uh, accountantskantoor. En dan praat je over hoeveel mensen ongeveer? 850. Pardon, dat is een hele business, zou ik zeggen. He, de, daar moet u leiding aan geven. Ja, daar heb ik tot 1 januari ja. leiding aan gegeven. En uh, met veel plezier. Ja, dat kan. Ja, nou, gelukkig. Er zijn ook mensen die dat uh, anders moeten betitelen. Omdat ze misschien wat anders weg zijn gegaan. U hebt besloten om de meneer die naast u zit. Uh, te gaan, uh, gaan helpen. Halil Juxel. Goedenavond. Dat klopt, goedenavond. En uh, wat is uw core business? Wat is uw bedrijf? Uh, waar handelt u in? Uh, wij handelen in uh, mobiele toepassingen. Dat zijn. Ja. Uh, dus mobiele applicaties voor, uh, voor, voor, voor telefoons. Onder ja. andere, ik weet niet of ik namen mag noemen... maar uh, we, hebben aantal, uh, voor, we hebben een aantal applicaties ontwikkeld. We hebben voor Microsoft Forum applicaties ontwikkeld. We hebben voor Tweakers.net een applicatie ontwikkeld. Mm. Voor Libel hebben we de rode kaart ja. ontwikkeld. Doe maar. Um, uh, dus we hebben, uh, onze applicatie ja. heeft drie maanden lang op MSN gestaan en zo. En uh, we hebben meer dan 80.000 uh, downloads. Kijk. Dus uh, we hebben aardig wat... Uh, ja. Ja. En toch hebt u hulp nodig. Uh, in, welke, in welke richting zoekt u hulp? Um, nou, ik, heb, uh, ik ben drie jaar geleden begonnen zeg maar, eigenlijk met, uh, met mijn ondernemerschap. Uh, u, u durft wel, 2008, crisis? Ja, het, uh, het was uh, een <laughs> ja. En uh, ondanks dat heb ik toch uh, de stoute pet uh, opgedaan en ja? uh, gestart met mijn onderneming. Ik moet zeggen, het was uh, echt uh, bloed, zweet en tranen de afgelopen uh, drie jaar. Ik heb het best wel uh, zwaar gehad. Uh, u, u had ook in vaste werd. dienst ergens kunnen blijven? Nou, ik heb, daarvoor heb ik dus tien jaar als freelancer gewerkt. Ja, ook al. uh, dus, ja. dus dat ging op zich wel goed. Hè? Je werkte voor een bepaalde uurtarief en dat ging allemaal hartstikke goed. Uh, maar dat was niet mijn ding. Ik, ik zat dan op een gegeven moment weer aan de max in hetgene wat ik deed. En zodoende ben ik dus eigenlijk begonnen hiermee. Maar uh, om terug te komen op uw, verhaal, uh, of, op uw vraag, zeg maar. Uh, ik heb in de afgelopen twee jaar ben ik ge geïntroduceerd ook met andere mensen... Mm. Uh, die ook heel goed uh, in hun on ondernemerschap zijn... En daar heb ik heel veel van geleerd. En... Maar u hebt toch de hulp van meneer Korf uh, nodig. Meneer Korf, maar u, u vertelt net, ik kom uit de financiële dienstverlening. Ik heb uh, leiding gegeven aan meer dan 800 uh, mensen. In welk opzicht kunt u uh, meneer Juxel nou helpen? Nou, Binnen onze organisatie zijn we altijd bezig met... Van hoe kun je ideeën vercommercialiseren? Wat is je markt? Hoe verhouden producten en, uh, en markten zich... En Halil, die zit op een, een kernpunt, is enorm gegroeid, is een fantastisch goede ondernemer. Maar op een bepaald moment krijg je vragen van ja, wat, welke producten ga ik me echt op ondernemen? Wat zijn uh, uh, mijn markten? En dat is een stukje ervaring die je kunt, ja. uh, kunt inbrengen. En omgekeerd geniet ik ook weer van, van alle dingen die hij over mobiele uh, toepassing vertelt. Ja. En daar leer ik zelf ook weer van. Ja, ja. maar kunt u iets concreets noemen waarvan uh, uh, hij kan zeggen, en meneer Juxel, daar heb ik wat aan? Nou, wat ik voornamelijk doe, is vragen stellen op, op welke producten maak je het, uh, het meeste winst. Als je over drie jaar kijkt, wat zijn dan de, de marktoepassingen? Uh, uh, welke doelgroep wil je afscheid van nemen? Of welke doelgroep wil je specifiek op, uh, op richten? Als je sterk gaat groeien, hoe is dan je financieringsbehoefte? Uh, uh, welke investeringsplannen? Uh, kan, kan hij al die vragen beantwoorden? Ik, nou kan nee. hij zelf vragen natuurlijk. <lacht> maar ik kan ze wel stellen. U kan ze stellen. Ja. Ja. En wat, wat zegt u dan als hij die vragen stelt? Er uh, wordt over nagedacht? Of? Daar wordt inderdaad echt over nagedacht. Oh, zeg maar. toch Kijk, ja. voor mij is het. Uh, ik ben nu sterk in de groei uh, met mijn bedrijf, zeg maar. Dus dat is weer een stap voor mij uh, in mijn ondernemerschap. Hè. De, uh, de afgelopen jaren heb ik toch uh, uh, veel al alleen, alleen gedaan. En nu ben je echt op een punt. Uh, ik heb inmiddels al een aantal medewerkers, zeg maar die meedoen met, uh, met, uh, hmm. met het bedrijf. Zeg maar. uh, en nu moet ik weer een stap verder. En aangezien uh, de heer. Uh, Marco Korf uh, heel veel uh, uh, leiding geeft aan heel veel mensen, zeg maar. Waaronder die al 800 uh, mensen. Uh, ik denk dat ik daar heel veel van kan leren. Maar hè. hij stelt dus vragen waar u als uh, beginnend ondernemer niet bij stil hebt gestaan? Mm, nee, ik denk niet dat je als beginnend ondernemer overal bij uh, stil kan staan, zeg maar. Je bent zo met je ondernemingsschap bezig. Hè. Dat vond ik ook het mooie van, uh, uh, van de uh, andere... Uh, uh, hoe noem je Hoe noem je dat? Uh, uh, die ik had de ja. afgelopen uh, uh, drie jaar. Uh, een van was Marco Sprenkels, zeg maar. En de andere was ex-CTO van uh, uh, uh, ANWB. Die, uh, die ook onderdeel zijn van uh, mobile-leers op dit moment. Uh, ik heb daar zoveel aan gehad. En die ervaring is gewoon uh, goud waard. Je denkt niet overal aan in je ondernemerschap. Je, je ervaart het ook echt gewoon tijdens het ondernemen. Hè. Er zijn heel veel valkuilen, zeg maar. Uh, nou, noemde je zei. Dat je denkt dat je als je uh, aan je onderneming begint meteen bergen geld gaat verdienen ja. en uh, dan ben je drie jaar verder en dan ja. heb je ja. nog niks zeg hey. maar. Hey. Nou even naar meneer Korf, want toen u zelf begon wat als, als ondernemer, wat, wat dacht u uh, uh, uh, zelf toen to uh, in die begintijd? Nou, wat, wat, wat je als ondernemer doet is vaak meer vallen dan, uh, uh, dan, uh, dan opstaan. Uh, met een accountantskantoor hebben we nooit in het begin iets gehad van een marketingstrategie. Uh, en uh, in de lange termijn begin je te denken, ja, wat zijn je doelgroepen? Waar maak je keuzes op je, op je doelgroepen? Uh, hoe kan ik een product of een dienst in de, in de markt uh, zetten? Dat zijn allemaal dingen die ik zelf ook vanuit, uh, meer vanuit vallen dan vanuit opstaan heb geleerd. Ja, maar raak je dan in paniek als beginnend ondernemer? Als je ziet dat, uh, dat je denkt van ja, ik, ik ga wel zwemmen, maar die zee is wel heel groot. Nou, in, in dat soort situaties is het goed als je iemand hebt... waar je mee kan klankborden. En uh, die zegt van, joh, uh, uh, uh, je moet het enigszins relativeren... en uh, kijk er eens van een andere kant uh, uh, tegenaan. Die heb ik in het verleden ook gehad. En ik hoop dat ik op zo'n manier ook een beetje een steuntje... voor Halil uh, kan zijn. Ja. Ja, Want, ja, dat is heel, heel belangrijk. Uh, gewoon een klankbord. Niet, niet alleen dus van ondernemerschap, maar ook bijvoorbeeld... een hele goede vriend van mij, die mij ook helpt met mijn ondernemers aan Igor... Uh, het is altijd goed om andere mensen bij het hebben, zeg maar, in ondernemerschap. En ik heb daar zoveel van geleerd. Die hebben me zoveel geholpen met mijn onderneming. Um, ik wil zo graag iets concreets horen. Iets concreets. Want wat kan meneer Korf nou concreet voor u betekenen? Behalve dat hij vragen stelt en dat u denkt: goh, nooit, nooit eerder bij stilgestaan. Daar ga ik eens over nadenken. Maar helpt hij u op weg om dat bedrijf ook van de grond te, te, te tillen voortdurend? Nou, dan laat ik het een heel simpel voor. ja. voorbeeld. Het eerste gesprek wat we hadden, toen heb ik natuurlijk gegoogeld op, op uh, en naar zijn website gekeken. Ik zei van, joh, ik ben een leek en jouw website ziet er veel te technisch uit. Ik, ik, ik hmm. heb geen verstand van, van jouw business. Maar ga ik, als ik zie van, wat zijn nou de voorbeelden, wat kun je nou betekenen? Het ziet er allemaal te, uh, uh, uh, te technisch uit. Nou, dat was een van, de, van, de, van, de, ja. van de tips. Ja. Ja, nou ja, ja, dat is inderdaad handig. Dan, uh, dan uh, kun je ook... Uh, want de lezers zijn ook niet thuis in uw wereld. Uh, dan kun je ze op weg helpen natuurlijk. En dan Precies. kun je niet denken, hey, ik moet bij meneer Juksel dat zijn klopt. voor dit. het is een heel andere mindset ook. Ja. Uh, ook wat uh, meneer Korf heeft. Uh, hij is een decision maker natuurlijk en ik ben meer wat technisch. En zo heb ik die site ook opgezet. En als ja. je dan dat soort inputs krijgt, zeg maar, dan is het alleen maar ten, ten goede van je onderneming. Uh. Ja. Wat, wat kunt u, kunt u uh, meneer Korf, een, een voorbeeld noemen waarin, uh, nou, van zo'n valkuil waar hij uh, in kan vastlopen? Nou, we hadden het net al gezegd, de de ja. uh, Halil is een perfectionist. Oh. En als je groeit als onderneming, moet je, moet je ook afstand kunnen nemen. Moet je ook medewerkers een beetje dingen zien doen, zeggen van als ik het zelf zou aanpakken, zou ik zou ik het uh, beter aanpakken. Dus uh, dat is net zo'n foco waar we net, net vijf minuten geleden over gesproken hadden. Van, uh, ja, als, als je groeit als ondernemer, moet je uitkijken dat je niet in, in, in je focal van perfectionisme uh, uh, valt. Ja, maar ja, je wilt het, wil het natuurlijk ook heel goed doen. En en uh, vaak is het zo dat je het zelf beter kan, misschien dan je de, de werknemers die je inmiddels hebt. Klopt, maar dat, uh, ik probeer daar vanaf uh, te komen. Maar je moet delegeren van meneer Korf, Ja, ik moet delegeren, maar uh, dan is het dus alleen maar goed... dat je dit soort mensen uh, bij je hmm. hebt die jou erop wijzen van Alil. Je moet delegeren, dat heb ik dus ook met Marco bijvoorbeeld, of met Kenan. Die zeggen gewoon, Alil, laat even los, uh, dit moet je zo en zo doen. Terwijl je anders gewoon oogkleppen op hebt... en uh, gewoon door wil gaan met dat uh, perfectionisme en, uh, uh, in, je, in je bedrijfsvoering, ah, ja. zeg maar. Nou, uh, ja. uh, u, u bent uh, Turks van origine. Klopt, hè? ja. Uh, is dat lastiger uh, geweest, die achtergrond om in Nederland uh, zo van start te kunnen gaan? Uh, nee, bij mij is het nooit eigenlijk een issue geweest, uh, zeg maar. Ik uh, vind dat je... Uh, ik heb me nooit eigenlijk geprofileerd, ook als, als echt uh, een buitenlander nee. of wat dan ook. In alles wat ik deed, de afgelopen tien jaar ook als freelancer, zeg maar. Uh, ik ben... Veel op intakegesprekken ben ik altijd aangenomen. Ja, dus ik dat, had... dat wou ik zeggen, kijk, het kan niet uw probleem zijn... maar je klopt ergens aan en je zegt uh, aangenaam, uh, Halil Juksel. En wat gebeurt er dan? Gaan de deuren dan wel overal open? Soms niet. En waarom niet? Dat weet ik niet. Daar kun je geen uh, vinger op leggen, denk ik. Ja, dat is gewoon een gevoel wat je hebt. Maar goed, uh, nogmaals, ik, uh, ik, ik hou me er niet echt maar... mee bezig. Ik doe gewoon mijn ding. Ik weet dat ik uh, een bepaalde specialisme heb, ja. zeg maar... En ik, fo ik focus me eigenlijk niet op. Ik nee. denk als je er echt op gaat focussen als buitenlander zijn even tussen aanstekens. Uh, dan roep je het alleen maar op je af. En ja. dan ga je gewoon bij Want elk... Uh, van, de en, van, de, van de 36 jaar die, die je bent, woon je de 35 in Nederland. Precies. Middag, hè? Ja. Ja. Maar meneer Korf, het gaat in dit project om allochtone ondernemers. Ja. Dus vandaar dat ik het ook aan meneer Juxel uh, vraag. Ja, als je toch wat gaat generaliseren, laat ik dat maar doen... dan denk ik dat veel allochtoon-ondernemers... meer hebben moeten knokken om te bereiken... wat ze bereikt hebben. En dat maakt het leuk in het ondernemerschap... want daarmee leg je een hele goede, goede basis. Het heet de Dutch Dream. En dat is natuurlijk een beetje afgeleid van de Merkendream. Dream... En bij allochtone ondernemers kom je meer uh, knokken tegen. En als ik even kijk naar, naar ons bedrijf, moeten we ons realiseren en alle andere accountantskantoren dat de motor van de economie straks, natuurlijk voor een groot gedeelte, allochtone ondernemers, uh, uh, allochtone ondernemers zijn. Ja, Want dat er zit uh, toch dat is vaak zo. van. Nou, Turk, in, in Turkije is zelfstandig ondernemer zijn is iets wat leeft wat misschien ook nog wel meer leeft dan in de Nederlandse samenleving. Dus een groot stuk van het MKB en van de startende ondernemers... zal steeds meer gevormd gaan worden door enthousiaste allochtonen. En daar moeten we blij mee zijn. En zo voelt u dat ook? Ik bedoel, dit enthousiasmeert natuurlijk ook, als meneer Korps iets zegt. Ja, dit is heel leuk om te horen natuurlijk. Maar voelt u zich de nieuwe motor straks van de Nederlandse economie? Ik denk het wel. Ja? Als je zo naar de samenleving kijkt, zeg maar, uh, volgens mij is dat ook in de, in de media geweest uh, vorig jaar. Dat er, uh, dat er heel veel bijvoorbeeld Turkse uh, uh, ondernemers uh, ja. uh, heel goede dingen bereiken zeg maar, in, de, in de maatschappij met hun onderneming. Dus volgens mij groeit dat alleen maar. En ik, mm. ja, gezien de cijfers ook, uh, denk dat dat wel uh, ja. gaat spelen. Natuurlijk. Ja, u, u merkt dat ook natuurlijk, meneer Korf, maar het, het, het zit hem ook vooral in Turkse mensen, of althans mensen van het. Turkse origine, dat zijn inderdaad ondernemers uit andere bevolkingsgroepen die hier gekomen zijn, zie je dat minder, neem ik aan. Of, of kent u ook uh, Marokkaanse uh, uh, zelfstandigen en uh, andere en, soorten? En ook uit de andere landen. En, en nogmaals, dus ik denk dat misschien nog, nog niet zo de, de, de, de achtergrond, de, de landachtergrond belangrijk is. Maar in de, in de maatschappij hebben ze natuurlijk vaak wat meer moeten knokken dan iemand anders. Ja, onterecht. En, en en door dat knokken heb je toch een goede basis gelegd voor ondernemerschap want ondernemerschap nou gaan u dus een voorbeeld van dat is toch vaak knokken. Ja, want dit project loopt sinds half december hè? Het is ja. dus nog vrij kort wanneer uh, kunt u zeggen uh, ik vind dit project geslaagd? Oh, dat weten we met z'n tweeën. Als mobilers okay. gewoon de naam is... voor als je je mobieltje aansluit dat je denkt... van, nou, dat is, uh, uh, dat is de club waar we voor staan. Ja? En uh, uh, uh, dat, dat gaan we met z'n tweeën realiseren. Althans, hij natuurlijk voornamelijk. En ik een beetje. <laughs> ja, het is wel fijn. Ik zou zeggen, ja. u mag hier ook komen stimuleren. Hoor, ja. Want het is, het is natuurlijk hartstikke ja. prettig. Hè? Een soort mental coach... Ja, super, die ook nog geweldig. weet uh, van het vakgebied. Ja, en daarom moet je gewoon openstaan voor dit soort dingen. Vandaar dat ik het ook heel erg... Uh, een heel mooi initiatief ja. vond van uh, uh, uh, Attila, uh, Attila Aytekin, zeg maar, Is de initiatiefnemer ja. met de Dutch uh, Dream Foundation. Uh, Super geweldig gewoon, want nogmaals, ik heb zoveel geleerd. Van die andere uh, mensen om me heen, zeg maar. En uh, Marco kan daar alleen maar een perfecte bijdrage ja. aan uh, en, en wanneer geleveren. denkt u, ik kan zonder meneer Korf, ik zet, uh, ik zet wel een standbeeld voor een meneer ergens uh, in, in mijn bedrijfje. Maar... Nou, hopelijk uh, hou ik ze altijd uh, allemaal om me heen, <laughs> zeg maar. Hè. Ja, dat, ja <laughs> maar hij, hij gaat hier naar anderen. Hij gaat weer weg zo meteen. Dat klopt wel, maar zo lang mogelijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wanneer, wanneer laat u hem los? Behalve als u, wat u net zei, als die succes heeft. Ja, ik hoop dat we toch zo'n relatie krijgen... dat ik regelmatig nog eens een, keer een goede kop koffie kan komen drinken. Daar ga ik ook wel vanuit ook. Fijn. Het was leuk om u te horen. Marco Korf, topmanager vanuit de accountantswereld. En Halil Juksel, Turks, mag ik zeggen, IT-ondernemer. Ja, oké. Okay. Veel succes met uw bedrijf en Dankjewel. u bedankt uh, beiden voor het uh, verhaal. Twee dingen van uh, vandaag, morgen niet, dan gaat de NOS door met langs de Lijn. Onze site, daar kunt u uh, bezoeken om alles nog eens terug te luisteren. En Willemijn, Willemijn Veenhoven, straks BNN Today. Yes, goedenavond. Um, onder andere hebben wij de documentaire Baby te koop. Uh, die, gaat, uh, die kan je morgen zien op televisie. We hebben hier in de studio Ingrid Lamme en die heeft um, haar ijcellen laten invriezen. Bijzonder interessant, zeker voor dames van mijn leeftijd. <laughs> en daar gaan we het over hebben. En nog veel meer uiteraard. Uh, na het nieuws van half negen, hier is Job Boot. Radio 1, het NOS Journaal.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 Van 4 uur van tot 10 uur morgenochtend... worden ook passagierstreinen en de Berlijnse metro door de staking getroffen. Machinisten van de Deutsche Bahn en zes particuliere spoorbedrijven eisen meer loon. De Duitse spoorwegen spreken schande van de actie die ze absurd noemen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 9 maart, 2 over half 9. Goedenavond. Volgens journalist en Kadhafi-kenner Gerbert van der A zijn we echt nog lang niet van Kadhafi af. Als een echte trotse Arabier zal hij zich tot het laatste moment in zijn paleis blijven verzetten. En dat vertelt Gerbert hier zometeen. Uh, Rick Gerritsen is arts op de intensive care en kampioen orgaanwerven. En hoe hij dat doet, dat hoor je straks. En onze exit-Hollander Olaf Koens die was op een huizen Poetin-party in Moskou. Dat is een ode aan een premier en de 58-jarige Poetin wordt in Rusland steeds meer als een sekssymbool gezien. Nou, op bnn kan je alvast een voorproefje daarvan vinden. Uh, en ook op bnn doorklikken naar de webcam. Uh, dat is helemaal leuk vandaag, want met extra veel beeld en zo. Hè Luc? Ja. Uh, Luc heeft daar ook mee te maken, want die filmt dan hier de borrel weer. Uh, dat dus, en onze Joris die bezocht twee vrouwelijke muzikanten... die 80 dagen onderweg zijn. En die doen iets heel bijzonders, want die maken een internationale tour... gewoon in Nederland. Ja, en dan ranking de nieuws, Luc. Ja, zometeen uh, nieuws over het debat over de wantoestanden bij een marineonderdeel in Den Helder. Verder mogen we nu wel 130 rijden, maar de marges die worden wel kleiner. De koningin is voor het eerst in Qatar en de NS krijgt een boete van 2 miljoen euro. Nee, dat is geen klein bedrag. En dat bedrag zou je ook liever willen steken in uh, zaken die de reizigers ten goede komen, maar uh, hij was wel voorzien. Ja. Zometeen na 9 uur hoor je de volledige top 5. Luc, dankjewel. En iedere dag bellen we hier in BNN Today met bekende mensen over hun dag. Vandaag beginnen we met schrijfster van Finex Vrouwen, Naima Elbezas. De roep van schrijver wordt steeds gevaarlijker. Voor je het weet, krijg je een dreiging aan je broek. Onlangs ving ik een tweet van uh, iemand die heet Nederland voor Nederlanders: dat ik en mijn kinderen gedeporteerd moesten worden. Ongewenst zijn wij. Aangifte gedaan bij de politie. Ik ben niet bang, maar ik ben woedend. En de dag van presentator en acteur Jan Koyman. Al sinds een paar maanden plaats ik iedere ochtend een muziekje... omdat ik graag wakker word met muziek. Ik noem dat op Twitter hashtag Goeiemorgenmuziek. En vanaf nu kun je ook reageren op mijn website op die Goeiemorgenmuziek. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat iedereen van mijn keuzes zal vinden. Dus laat het horen alsjeblieft. En de dag van de burgemeester van Groningen, Peter R. Winkel. Gisteravond reikte ik de prijzen uit... bij het noordelijke prinses christina concours Ik ben niet zo jaloers aangelegd. Maar dan... Ben ik het. Jarenlang bloeterde ik voor mijn pianolessen, maar een echt talent ben ik zeker niet. Bij het concours wordt op hoog niveau piano gespeeld, viool op de marimba en ook gezongen. Als je talent hebt, laat het dan niet verloren gaan. Dat is wat deze oude lul je graag wil meegeven. Ja, morgen dan is Sofie Hilbrand te zien in de documentaire Baby te kopen. Daarin worden een aantal mensen gevolgd die proberen een kind te krijgen via bijvoorbeeld een draagmoeder of eicellen laten invriezen bij gebrek aan een partner. Zometeen hebben we het daar uitgebreid over. Maar eerst even, Sofie, wat heb jij vandaag gedaan? Ik, uh, ik heb allemaal foto's van Poetin zitten inlijsten. <coughs> en ik heb naar de muziek van Jan Kooijman geluisterd. <laughs> ik, had een, ik had een dagje vrij, een beetje vergaderd uh, over de telefoon. Verder uh, bij de zandbak gezeten. Bij de zandbak gezeten. Ja. Zometeen meer van jou en over ijcellen invriezen. En Robert Meder tussen al die vrouwen onderwerpen, onderwerpen ook nog sport. Ja, godsendank. zometeen het voetballen. Gelukkig geen vrouwenvoetbal vandaag. Dus ik moet je teleurstellen. <laughs> uh, maar er zijn op dit moment twee grote wielenkoersen bezig. In Italië is de Raboploeg goed begonnen aan het Terreno Adriatico. De Rabo's wonnen de eerste etappe. Het was ploeg een tijdrit. En omdat Lars Boom als eerste van die groep over de finish kwam... mag hij morgen de leiderstrui aantrekken. En in parijs nice doet die andere Nederlandse ploeg van Canso Leid goed. Hun Belgische renner Thomas de Gent werd vandaag derde. En heroverde daardoor de eerste plek in het algemeen klassement... De rit werd trouwens gewonnen door de Fransman Fouclair. En dan zoals beloofd het voetballen. Twee Champions League wedstrijden ook weer vanavond. Tottenham Hotspur, uh, verdedigd in Londen. Een hele voorsprong tegen AC Milan. Frank Wielaerts, wel van der Vaart, viel uit. Uh, bij de vorige wedstrijd, doet hij er vanavond wel mee? Ja, hij kon daarna uh, drie weken niet spelen. Maar vanavond staat hij weer gewoon in de basis. Hij, basis, hij kondigde het gisteren zelf al aan via Twitter. Ook hij is uh, van alle moderne snufjes voorzien dat hij er vandaag weer bij zou zijn. Dat is het Nederlandse tintje aan de kant uh, van Tottenham Hotspur. Met natuurlijk ook een klein beetje Pinaar als Nederlands tintje als ex-Ajax-speler. En ook bij uh, Milan hebben we het Nederlandse tintje, namelijk Seedorf die daar uh, nog speelt. En ook een beetje een Ajax-tintje met Ibrahimovic in de spits. Seedorf dus die de vorige wedstrijd voortdurend voor de voeten werd gelopen door Palacios. En daardoor niet of nauwelijks uh, in de wedstrijd voorkwam. Maar Palacios is er vandaag niet bij. Bij Tottenham Hotspur Modric speelt de Kroaten wat meer een vormgever dan Palacios wat wat meer een verdedigend ingestelde middenvelder is. Maar deze twee ploegen, uh, ja, normaal gesproken zou je zeggen... zeker ook door die uh, 1-0 overwinning van Tottenham Hotspur in Milaan... dat de Engelsen favoriet zijn. En ook omdat ze uh, iets kunnen wat de Milanezen niet kunnen... namelijk enorm versnellen. En de Milanezen hebben het liefst alles een beetje op zijn 11-30's tempo... en dan langzaam maar zeker richting de goal van de tegenstander oprukken. Dat is in de eerste wedstrijd niet of nauwelijks gelukt. Tottenham was toen veel sterker. En uh, in ieder geval in de eerste helft duidelijk beter. En na de pauze werd het een klein beetje anders. En de Milanezen een wedstrijd ombuigen... Uh, nadat je in een thuiswedstrijd hebt verloren. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat is één keertje eerder gebeurd. Dat lukte Ajax tegen Panathinaikos. Dat is al een jaren geleden. Maar ook dat is een klein beetje van ons. Net als Milan dat natuurlijk ooit was. Maar of Milan dat vandaag gaat klaren tegen Tottenham Hotspur. Ik zou het een waar kunststukje vinden. Goed, we wachten af. Frank Willaert. Aan een Kelsen keerde 0-4 tegen Valencia. 1-1 werd er drie weken geleden. Rachna Niemeyer. Huntelaar uh, zou niet spelen bij Schalke. Maar Maduro wel bij Valencia? Nee, ook niet. Nee, Nederlanders ontbreken in deze wedstrijd. Dat is jammer, want dat geeft toch, gebruik je gebruikt het woord zojuist al, een extra tintje. Het is bekend, Huntelaar een knieblessure laatst opgelopen in de halve finale van de Beker. Waarin trouwens Schalke zich in dit rampseizoen toch wist te plaatsen voor die finale tegen Duisburg uh, over een tijdje. En Valencia, daar ontbreekt dus Maduro met een enkelblessure. Hij is wel meegereisd naar Duitsland, een grote groep Spanjaarden... Op weg naar Duitsland, 23 man. Hij zit op de tribune te kijken, vermoed ik, maar niet op het veld en ook niet op de reservebank. Maduro. Felix had onder druk bij Schalke 04. Het eh, ziet er allemaal naar uit dat hij aan het einde van het seizoen gaat vertrekken. Geldt ook voor de coach van HSV. Geldt voor Louis van Gaal. Het lijken wel dagen in Duitsland. De sfeer zit er goed in en dat is niet zo gek. Want Schalke speelde uit in Spanje 1-1 en heeft dus feitelijk aan 0-0 genoeg. Maar Felix Maak had voor zover hij nog iets te zeggen heeft, heeft gezegd... we gaan ook een goal zien te maken voor het eigen publiek. We zijn benieuwd naar deze wedstrijd onder leiding van Jonas Eriksson, de scheidsrecht. Aftrap, kwart voor negen. Dat was het. Robert Meijer, dankjewel. je is Radio 1. BNN Today. Ja, je eicellen invriezen, een draagmoeder inhuren of een zaaddonor uitkiezen. Een baby krijgen hoeft natuurlijk al lang niet meer alleen maar op uh, een kwestie te zijn van seks hebben met je lief. Morgenavond dan zendt BNN de documentaire Baby te koop uit. En daarin volgt Sofie Hilbrand een aantal aanstaande ouders die op een alternatieve manier een baby proberen te krijgen. Omdat het anders niet lukt of omdat ze bijvoorbeeld geen partner hebben. Sofie, goedenavond nog een keer. Goedenavond Willemijn. Ja, ja, ging het gewoon op de ouderwetse manier hè? Bij mij ja. ja. ja. ja. ja. En dan Gelukkig. hoef je er maar... niet zo erg over na te denken. ja nee. Dat was prima. <laughs> uh, ook de gast Enrik Lamme. Goedenavond. Hoi. Een van de mensen die te zien is in de documentaire. En uh, bij jou ging het niet op de normale manier. Of tenminste, je hebt het gewoon nog nooit uitgeprobeerd Je bent 35, je wil heel graag kinderen. Maar je hebt ze nog niet. Waarom niet? Uh, ik heb geen uh, vaste vriend op dit moment. Vandaar dat ik... Uh... Uh, en misschien ooit wel kinderen wil. Uh -huh. En vandaar dat ik besloten heb om mijn eicellen in te vriezen. Ja, ik, ik, ik, ik worm je even wat dichter bij de microfoon. Ja, toe, dat is goed. Het ja, <clears throat> geef als de vriend. En wie weet, toch wil je het ooit. Ja. En dan maar je eicellen in vriezen. Inderdaad. En dat is nog niet zo makkelijk in Nederland. Nee, dat mag niet in Nederland. Ik heb daar wel naar gekeken. Er was eerst sprake van dat het kon in het AMC. Maar uh, daar heb ik toen contact mee opgenomen... Uh, en dat zou eigenlijk begin vorig jaar 2010 uh, uh, mogelijk zijn. Maar mm. uh, nou, toen bleek dat toch niet zo te zijn. Uh, nou, toen heb ik nog heel even gewacht. En er uh, nou, gebeurde niet zo heel veel in Nederland. Toen ben ik uitgeweken naar België. Ja, want daar kan het gewoon wel. Daar kan het gewoon wel, ja, in Brussel. Sophie, kun jij je, je, je voorstellen dat, dat je je eicellen laat invriezen? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. want? Nou ja, het is, nou ja omdat... Per na je 35ste neemt de kans op een, op een uh, zwangerschap zomaar... Hè, door gewoon even in bed te duiken... Uh, is nog maar 10% per keer dat je vruchtbaar bent. En dat is natuurlijk veel minder dan wanneer je jonger bent. Ja. Uh, als dat nog weer minder wordt... Dan uh, wordt de kans wel heel klein. En eigenlijk is het een onderwerp. Dat is ook een beetje de reden waarom BNN die documentaire heeft gemaakt. Wat echt wel fit, meer besproken moet worden. Omdat het. Uh, het is echt serieuze. Uh, ja, serieus zaak als het niet lukt. Ja. Ja, nou ja, dus ik, ik, ik, kan denk, jij het je voorstellen? Ik, ja, heel goed. Ik, ik denk ja. er wel eens over. Ook. Ik, wil, ik ben 36 en uh, ik denk dat ik ze niet wil, kinderen. Maar ja, weet je, straks ben ik keer 39 en dan denk ik... Nou, nah, toch maar wel. Ja, um, ja dus ik, ik denk er wel over, maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik heb, ik heb nog nee. niet, uh, niet de stappen genomen die, in ieder geval die Ingrid heeft genomen. Want mm -hmm. jij bent op een gegeven moment uh, naar België gegaan. Daar kan het wel. En we hebben een fragmentje... Um, je gaat naar die kliniek in België om je eitjes te laten tellen. En dat gaat zo. Dus nu kijken we naar de aantal ja. eitjes. Ja, en de linker eitjes toch? Eitjes tellen. Een soort Pasen. Ja. En maar Is dat de. Dat is de. Dat is op dit moment de oogst. In het linkerovarium zitten er dus twee van 16 mm en kleiner dan 10,6 bijvoorbeeld. Ja. En daar zitten er zes rechts die allemaal gemiddeld zijn. Ja, en drie die onder de maat zijn. En drie onder de maat. Dus twintig. Het zou mooi zijn. Het scheelt met 3,500 euro. Dat scheelt je erin duizend euro. Want hoe zit het nou, precies? Het is zo dat je 20 eitjes nodig hebt. Ja? En um, om uiteindelijk één kindje te kunnen krijgen. Dat is een beetje. Oh, dat is de het gemiddelde aantal. de richtlijn. Ja, dus ja. ze willen er graag 20 invriezen. En ik heb er. Uh, nou, en ze geven aan dat duurt twee keer. Want ze doen ongeveer 10 per keer. Dus toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik. Oh, nou, dat is op zich wel heel fijn. En je bent er in één keer vanaf. En het is een stuk goedkoper. Want het is gewoon best wel een grote uitdaging. Ja, want wat ze doen is ze halen gewoon eitjes. Ei -uitjes. Ja, eitjes uit, uit jouw je weg. Ja. ja, het is eigenlijk, het is, het is niet zo'n heel complex proces. Eigenlijk het is het gewoon hetzelfde als wat bij IVF gebeurt. Wat ze doen is eigenlijk, ze nemen een beetje het heft over. En ze gaan uh, uh, bij een, een menstruatiecyclus stimuleren ze de groei van eitjes. Normaal is er, weet ik van groeit er één of twee. En uh, ze hebben er twintig nodig, dus ze hebben er veel meer nodig. Dus ze gaan, ze, ze gaan je... Hormonen laten toedienen mm -hmm. waarmee die eitjes groeien. En dan na ongeveer anderhalf twee weken hebben ze er genoeg en zijn ze groot genoeg. Want ze gingen ze ook meten. Hè, van 16 mm of zo waren ze toen. Volgens mij moeten ze rond twee 2 centimeter zijn. Zo zit je buik ook echt vol met 2 centimeter grote blaasjes. Want dat zijn het. En daar zitten ze dan in. Voel je dat? Ja, dat voel oh, ja? je. Ja. Ja, het is natuurlijk, want normaal ja, sommige vrouwen voelen volgens mij een ijsprong. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Maar nu zaten er in plaats van één of twee bij een normale ijsprong, een stuk of 20 in van twee centimeter. Ja, dat is gewoon opgeplazen. Dus je hebt een beetje het gevoel van, kijk uit, dadelijk breken mijn eieren als iemand in je, buiten, iemand ja, tegen je aanloopt. ja, dus Je voelt wel wat, maar dat oh. duurt een dag of twee of zo. En dan, uh, dan is de pick-up, zo noemen ze dat, en dan gaan ze ze allemaal... Uh, uh, ja, met een oogsten. De, he? oogsten. Heet het ook. ja, Ze, ze het noemen het ook. Oogsten, ja, ja. inderdaad. Ja. Maar het, is, um, uh, het kan dus vrij duur zijn. Want het ligt er maar aan hoeveel eitjes ze bij elkaar rapen in één ja. keer. En daar zijn ze In de procedure voor de pick-up in België uh, monitoren ze hoeveel eitjes het zijn als het er als de kans bestaat dat er echt te weinig zijn, doen ze die pick-up niet, want dat is het dure moment. Dus dan heb je alleen het voortraject. En wat je nog... ben je ongeveer kwijt? Nou, je bent per keer, ik denk rond de uh, 4000 euro kwijt. Zo. Ja, en jij hebt twee keer nodig gehad. Ik heb nu twee keer gedaan. ja. Maar het kan ook zomaar voorkomen dat je drie keer nodig hebt. Uh, ja, maar gemiddeld is twee keer. Want op zich de vrouwen die dit doen zijn gewoon gezond. Ik bedoel, je hebt geen medische aanleiding om te veronderstellen... dat je geen kinderen zou krijgen of dat er iets is met je eitjes. Nee. Dus dan zou het in maar principe... Maar goed, 8000 euro, daar moet je wel ongeveer op brengen. Ja, dat zou je wel moeten doen. Ja. Nou, dat is alleen al de kosten. Maar dan is het natuurlijk ja. ook nog uh, fysiek en mentaal ook wel een beetje zwaar. En op een gegeven moment, dat zie je ook in de documentaire, ja. deze stukje, dan heb je het echt even moeilijk. Ik heb nou een na een te pakken heb echt geen zin meer in. Um. Terwijl eigenlijk heb ik echt helemaal niets om te veronderstellen dat het niet goed gaat. Maar toch heb ik even zoiets van, oh, hmm. ik, ik had het gewoon even anders voorgesteld. Ik had zoiets van, nou, toen moet die doen, klaar. En dan volgende week gebeurt het. Nou, nu hebben we één tegenslag. En dan zit ik dan. Nou ja, dat is gewoon heel eventjes. Dat gaat zo wel weer over. Ik zat te denken, weet je, je, doet het ook niet voor niets. Of je doet het niet voor de lol. ja. Het is niet voor de doel. Wat vond je er zo zwaar aan dan? Nou, ik, dit was eigenlijk een beetje één moment. Um, ik, het was de eerste keer. Ik heb het inmiddels twee keer gedaan. En je weet niet zo goed wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, je bent jezelf elke dag aan het inspuiten met die medicijnen. Dat is toch een beetje spannend. Dat zie je ook in een documentaire. Ik vond het best wel heftig. Sta je, daar, je staat daar in je blote buik met ja. een enorme spuit. Onwijs dingen. Het, ja, het valt je buik. echt reuze mee. En dan moet je het ook nog zelf doen. Ja, ja. dat is de eerste keer heel eng. En dan is het ook echt een beetje oh, Ik had met een vriendinnetje afgesproken, van... Nou, ik doe het bij jou thuis eventjes. En, uh, en, maar toen belde ze, ja, van, je moet maar meteen gaan doen, want mijn bloedwaarden waren, waren al op een ah. bepaald niveau. Dus, Oké, okay, die zeuren erin steken. En, uh, maar het is een heel klein prikje en dan uh, voel je eigenlijk niks meer. Maar toch zat je er even een beetje doorheen? Ja, nou, ik, het was, ik had die dag volgens mij een echo gehad. En het, waren toch weer, het, was, het was allemaal niet zo gegroeid als het zou moeten. En. Uh, het was toch een soort spanning die daarbij kwam kijken. Misschien ook wel een beetje die hormonen die je slikt of die je inprikt ah. op dat moment. Ik was gewoon even een beetje aan mijn balans. Dat ja, dat was één moment. Het is dus niet dat dat nou heel vaak gebeurde, maar gewoon even toen. En uh, ja, Sofie, jij, jij was hierbij. Je hebt het gezien. Um, als jij dat zo bedoel, jij hebt het gelukkig niet nodig gehad. Maar snap jij, zou jij het vriendinnen aanraden bijvoorbeeld? Of je eigen, die hebt een dochter, je eigen dochter later. Nou, wat ik, ik zit daar nu wel aan te denken dat ik mijn dochter misschien zou aanraden om eerder kinderen te krijgen. Eerder dan, dan, dan jij bijvoorbeeld? Dan ik bijvoorbeeld. Ja, ja of in ieder geval was, voor 35. Ik was, was nog net 34. <laughs> nog net. Dus daar ben ik nu wel over na aan denken. Ja, want het is natuurlijk. Aan de ene kant kan je denken van. Uh, we kunnen het opschuiven met de techniek. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk uh, waar die documentaire over gaat. Wat kan er eigenlijk allemaal? Maar wat je ook ziet is dat het. Bij niemand van een leiddakje dakje gaat. Weet je wel? Dus het is. Je kan zeggen. Je kan je ijscellen invriezen... Maar het is best een heftige ingreep. om het te doen. Ja. Of je kan door middel van. Een, dat zie je ook in de een Indiaanse draagmoeder. Uh, je kind laten uh, uh, uitbroeden. Maar het is ja. allemaal niet zo makkelijk. om je kind dan weer mee te nemen. En er wordt weer extra geld voor dingen gevraagd. En het is allemaal. Dus het is niet ideaal. Weet je wel? Het moet niet zo zijn. dat de, dat de nieuwe techniek ervoor zorgt. dat, dat je het uitstelt. Dat ik, soms doet het me een beetje denken aan. Uh, dat de eetremmers, dat is hé, hey, oh je gaat er misschien niet meer dood aan. Nou, dan uh, maakt het dan misschien niet meer zo uit. Het moet niet zo zijn dat je op een gegeven moment denkt: er zijn andere opties. Uh, dus was laat fijn. ik ze dan maar invriezen. Ja, ja dus laat ik ze nou ja, maar ik ben er wel voor. Ik bedoel, ik, ik ben er uh, in Nederland. Kan het nu dus nog niet? Dus het is dat Waar, is echt een. Uh, waarom uh, kan het niet in Nederland? Ja, omdat die wet er moeilijk doorheen komt. Het is gewoon een, een ja, dat is het. Is, het is een beetje een moreel uh, ding. Van, gaan wij dat toestaan om uh, gezonde lichamen daarvoor te gebruiken? Um, dus t, ja, nu gaat worden mensen gewoon naar het, naar het buitenland. Uh, naar België, naar Spanje. Ja, ze gaan er toch heen. Die ja. twee homo's in die documentaire. Dat zijn twee jongens die hebben een draagmoeder. Die wil niet de, de ijscel leveren. Maar wel het kind dragen. En ze hebben een goede vriendin die wil de ijscel wel geven. Maar die komen geen stap verder. Dus die zitten straks met een... Een, een, anonieme donor, waardoor ze niet weten wie de moeder is, weet je wel? Ja. Dus uiteindelijk willen zij gewoon heel graag een kind. Mensen die een kind willen, die gaan daar echt, uh, ja. ja. He heel en in veel Nederland veel is dat gewoon, dat blijkt ook een beetje uit de documentaire, is dat ja. gewoon heel lastig om te regelen. Loop je, je achter, ja. Inger, ben je blij dat je het hebt gedaan? Dat je daar nu twintig oh. eitjes oh. hebt no, ja, liggen? Be ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. En wat misschien ook nog wel speelt in Nederland, is de discussie van, joh, uh, vrouwen gaan hun kinderwens uitstellen. Maar ik bedoel, het, mijn bedoeling is nooit geweest om het uit te stellen. Het is helemaal niet een soort uh, rationele overweging van, nou, ik wil op mijn 45 pas kinderen. Het is gewoon, joh, ik ben niet in de mogelijkheid. Dus dat is het meer. En ik geloof dat de discussie ook in Nederland, die morele discussie. Een beetje gaat van. Joh, moet je nou wel vrouwen. hun carrière maar de voorrang laten geven? Ja, dat is echt niet de bedoeling. En ik denk bij de meeste vrouwen. die dit doen, ook de vrouwen die het in België doen. Uh, die doen het gewoon omdat ze geen partner hebben... en helemaal niet omdat ze hun carrière nee. willen uitstellen. Maar ik denk inderdaad dat het goed is om, om heel duidelijk te maken... hoe dat zit met die vruchtbaarheid. Je weet het wel, maar het is niet overal bekend. Maar dat die mogelijkheid er dan nog steeds moet zijn. Dat als je niet in de gelegenheid bent om op, ja. het, op het juiste moment kinderen te krijgen... Ja. dat, dat de, de techniek is er. Dus, ja. Plus dat het ook is alsof, alsof wij, Ingrid en ik nog gaan beslissen... nou, op ons 48e ja. willen we er nog eentje. Nee, natuurlijk niet. Dat zijn ook niet gek. Ik bedoel dan. Nou ja, in de Groene Amsterdammer... Van deze week staat een vrouw uit ja. Roemenië. Die kreeg een kind op de 66ste. Ja. Ja. Maar dat zijn niet haar eigen eitjes. Hè? Dat nee, hij heeft een ijs zelf gekocht. Ja. En een sperma zelf gekocht. Ja. Iedereen vindt wel ergens iemand die voor geld dat uh, voor jou ja. gaat, uh, gaat baren. Ja. Ja. Goed, mooi verhaal. Bijna Pasen. En Ingrid liet haar eitjes schrapen. <lacht> Ingrid, succes met dankjewel. die eitjes. Die liggen daar voorlopig veilig in België. Sophie, dankjewel. Ja, morgen is om 9 uur. Ja, oh sorry, dat was ik vergeten te zeggen. 9 uur zeg ik het toch even. Nederland drinkt ja. morgen 9 uur. Dank. Snel naar het voetbal, anders dan, uh, haken echt echt allemaal af op radio 1. Um, Frank Wilaar, Tottenham, AC Milan. <laughs> Vijf minuten onderweg. Het is nog 0-0 in uh, Londen. En uh, ja, de, het, het is al gelijk duidelijk dat uh, Tottenham gewoon het initiatief naar zich toe wil trekken. Ook al staat het uh, met 1-0 voor door die overwinning in Italië. En je ziet ook gelijk een klein beetje terug nog die uh, ruwe tweede helft toen in Italië met Flamini. Die twee benen vooruit die iedereen zich nog wel kan herinneren ten opzichte van Corluca. Daardoor uh, uh, raakte Corluca behoorlijk geblesseerd. Kwam met krukken terug richting de bank toen. Maar staat vandaag gewoon weer in de basis. Ook hij kan dus gewoon weer spelen. Flamini staat trouwens ook gewoon in de basis. Het is te hopen dat de heren zich een klein beetje inhouden in, uh, in deze wedstrijd. Want toen gingen ze wel een beetje over de schevel. Maar te zwijgen van Cattuso die nog kopstoten ging uitdelen na de wedstrijd. Tegen de assistentmanager van uh, Tottenham Hotspur, Joe Jordan, was dat. Cattuso is er dus zeker niet bij vier wedstrijden geschorst. Met Milan nu in de aanval. Probeert uh, rond te spelen. Dat lukt ook wel, want dat doen ze rustig op de eigen helft. Dat kan dus nooit al te ingewikkeld worden. Met uh, Boateng en Seedorf die even wordt aangespeeld. Seedorf, aanvoerder bij uh, Milan in deze wedstrijd. En Pato. Pato zoeken naar de vrije man. Maar het is heel druk op de helft van Tottenham. En daar staat ook iedereen stil. Dat is ook een beetje het kenmerk van Milan. Ze lopen niet zoveel. Ze gaan een beetje... Het is allemaal heel erg statisch. Er gebeurt veel te weinig. En dan word je ook niet in stelling gebracht. Maar met dan weet je het nooit. Eén goed paasje is genoeg. Hij kan hem goed aannemen en ineens op doel schieten. En dan staat het zomaar 1-1 on aggregate. Zoals het al zo mooi heet. Voorlopig is het nog lang niet zo ver, Want Tottenham is beter 0-0. Ragnar Niemeyer, lopen ze bij jou een beetje? Nou, het begint in de wedstrijd te komen. Het tempo en een corner bovendien voor de Spanjaarden. We zijn een minuutje of, wat is het, zeven aan de gang. 0-0 is de stand in de Arena auf Schalke en een Japanner in dienst van een Duitse club. Atsuto Ushida geeft die corner weg en dat betekent dat de stand wat dat betreft 1-1 is. Er is dus nog niet gescoord en de Noijer. De doelman van de ploeg uit Gelsenkirchen gezet zijn verdediging maar eens neer. Veel mensen met lengte vlak voor het doel van Schalke 04. De eerste wedstrijd dus 1-1. bal komt zo meteen vanaf de overkant met Joaquin achter de bal. Verrassende corner, Randstrafs op gebied. En daar gaat hij toch bijna, zeg, daar gaat hij bijna via Mathieu. De Franse verdediger krijgt de bal voor de voeten. Een ingestudeerde corner van de Spanjaarden. En dan schuift hij de bal echt een paar centimeter langs de rechterkant van de paal. Dat had de linkerkant moeten zijn. Eerst de grote kans van de wedstrijd. En daar stond Schalke toch even te kijken. Want niemand had dit verwacht. Het blijft 0-0 in Gelsenkirchen. BNN Today. Ja, heftige, heftige gevechten vandaag weer in Libië. Wat moet er nou gebeuren om Gaddafi weg te krijgen? Journalist en Gaddafi-kenner Gerbert van der A. Die heeft daar wel een idee over. Dat hoor je zo meteen. En intensive care, uh, intensive care arts Rick Gerritsen... die praat dagelijks met nabestaanden. Die moeten beslissen of ze de organen van hun familielid doneren. Hij is daar goed in. Hoe hij dat doet, dat hoor je zo meteen. En eerst de dag van Joos Kleugel. Hoe maak je als muzikant een internationale tour... zonder dat je eigenlijk gewoon Nederland verlaat? Nou, uh, twee meiden uit Amsterdam, die hebben het verzonnen... want die spelen op Schiphol, hier in Plaza, gewoon met elkaar. Ze mogen hier staan, dat mag niet iedereen. Maar zij hebben het voor elkaar gekregen. En ze hebben een keyboard en een gitaar... En uh, ze spelen de hele dag hier, 80 dagen lang, Around the World in 80 Days. En uh, je kan bij hun een cd'tje kopen en uh, dan krijg je een oranje stickertje... en die mag je mooi op een wereldkaart plakken. En op die manier gaan ze de hele wereld rond. Ik vond het echt een briljant idee, dus ik denk ik ga gewoon even naar ze toe... om te kijken hoe ze dat doen en of ze misschien wel potentie hebben... om ooit in de arena te komen oh bijvoorbeeld. In the sun. Caroline, echt best wel een uh, ludiek uh, idee hè? Ja, nou dankjewel. Ja, graag gedaan. <laughs> ja, te gek. Ja, we wilden graag gewoon uh, heel veel spelen. En ook eigenlijk een beetje internationaal gaan. Een beetje pretentieus wellicht, maar we dachten, nou, er komen zoveel mensen hier samen op Schiphol. Zoveel verschillende culturen en uh, uit landen die we normaal niet zouden bezoeken misschien. En dan kan onze muziek daar ook mee naartoe. Achter hier een wereldkaart en er zitten allemaal kleine ronde oranje plakketjes op. Ja. En iedereen die een cd koopt, die mag dus daar even op plakken. Ja, dat klopt. Iedereen die naar het buitenland gaat met ons album, die, uh, die plakt een sticker dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld Zwitserland gaat heel erg goed, merken we nu. En, uh, en Engeland gaat ja, ook heel goed. Dus, het is een beetje humorloze muziek. <laughs> Ze kunnen niet lachen. Heel neutraal, hè? China milde gisteren een vrouw uit China of we daar willen komen spelen. Dus wie weet wordt het toch nog een echte wereldreis. Is je we nog een zanger? Uh, kan je goed zingen? <laughs> nou, ja, Zeker, nou, weten. weet. Een beetje Lady Antebellum-achtig. Alleen dan twee vrouwen en een man. Nou ja... Kom op auditie! Hé, <laughs> hey, maar jullie willen toch niet hier uh, je hele leven blijven staan, lijkt mij toch? Eh, nou, ik vind 80 dagen wel uh, een goed uh, uitgangspunt. Heel simpel. Ja. Ja. Maar simpele ideeën zijn ook vaak wel de leukste, toch? Voel je piano? Nina uh, staat. Uh, cd'tjes en geld, maar het is niet de bedoeling dat mensen gewoon daar maar geld in gooien. Uh, nee, maar dat gebeurt wel uh, en het mag ook wel hoor. Oh, dat dus... gooi je niet terug. Nee, <laughs> we zeggen niet: oh, stop. Is een beetje goed verdienen eigenlijk. Uh, nou ja, we moeten er echt van leven, dus uh, we redden het net. Ja. Je kan nog wel elke dag een stukje vlees op je bord gooien. Ja, dan zijn we niet natuurlijk vleeseters, maar... Al vegetarisch. Maar. Nou, ook niet helemaal vegetarisch. Nee, eh, ja, we kunnen elke dag gewoon boodschappen doen. Mag je nou ook zomaar staan eigenlijk op Schiphol? Nee, je mag hier niet zomaar staan. Er staan hier wel eens andere mensen ook te muziceren, maar uh, we hebben Die worden we... weggeschopt. Die worden weggeschopt, ja. Nee, wij hebben wel echt vergunningen en pasjes en we mogen ook achter de douane spelen en zo. Dus uh, we hebben totale vrijheid van Schiphol om hier uh, overal te gaan te staan waar we willen. Denk je binnenkort in de arena te staan? Ja. Als toeschouwer, uh, als toeschouwer <laughs> ja. <laughs> uh, nee, nou, ik denk dat onze muziek... We maken gewoon hele intieme muziek. Dus we zijn ook begonnen in een huiskamerbus... waar vier mensen in konden. Uh, zijn we heel Nederland doorgereden. En toen bij een koffieketen. En uiteindelijk een beachtour tour. Dus onze woonkamer wordt steeds iets groter. Is nu Schiphol. Dus nou ja, wie weet, arena ja, ik de arena is toch ook een leuke woonkamer. Ja, nou ja, nu ik het ver ja, misschien ook wel. <laughs> wie weet, wie weet. We dromen groot in ieder geval. Ja, ik vind het in ieder geval wel een heel goed idee. Dank je wel. Frank Wieler, Tottenham, AC Milan. Vrije trap voor Milan na dik 10 minuten voetballen. 0-0 is nog altijd de stand. Maar deze vrije trap zou wel eens wat kunnen worden. Het is twee meter buiten het strafzakgebied. Tegen de achterlijn aan zo'n beetje. Nou, dat zal misschien drie metertjes schelen. Maar dat is ongeveer de positie waar de bal ligt. En dus iedereen van Tottenham hotspur terug. En uh, de grote mannen bij Milan allemaal mee naar voren. Pato achter de bal voor de vrije trap. Legt hem neer. Penaltystip weggewerkt. Simpel achterin bij uh, Tottenham. En dan is het Zeedorf die opvangt. En de bal rustig achteruit speelt in de richting van Abate. Abate gaat er dan mee aan de wandel. En probeert dan de buitenspelval te omzeilen achter de verdedigers van Tottenham Hotspur. Dat lukt alleen niet. Milan probeert het wel een beetje, maar het lukt nog niet al te erg. 0-0 nog. Zo meteen het nieuws en daarna nog meer BNN Today. Met uh, Poetin onder andere en Gaddafi. En nou ja, interessante show. show. BNN